Uur. Dit is Renate Evers met het NOS' een tweede geval van ebola geconstateerd. Het gaat om een van de verplegers van de eerste ebola-patiënt in de VS. Die man is vorige week overleden. De verpleger heeft koorts en wordt in isolatie gehouden. Texas bereidde zich al voor op verdere verspreiding van het virus. De man die aan ebola is overleden had zich al eerder bij het ziekenhuis gemeld... met verschijnselen van de ziekte, maar werd toen naar huis gestuurd. In Bosnië-Herzegovina zijn vandaag parlements- en presidentsverkiezingen. Nationalistische strijdpunten en de kwakkelende economie stonden centraal in de verkiezingscampagnes. Bosnië is sinds de burgeroorlog in de jaren negentig nog altijd verdeeld in een servisch deel en een federatie van Kroaten en moslims. Dat het anders moet is de meeste politici wel duidelijk, maar de meningen verschillen over hoe dat eruit moet komen te zien. Kiezers willen vooral dat de werkloosheid, de armoede en de corruptie worden aangepakt. Vier chauffeurs die vannacht taxiritten uitvoerden in Amsterdam hebben een boete gekregen omdat ze hun diensten aanboden via de app Uberpop. Particulieren die geen vergunning hebben mogen geen taxidiensten aanbieden in Nederland. De tarieven bij Uberpop chauffeurs zijn de helft lager dan die van de reguliere taxichauffeurs. De vier moeten elke boete betalen van 4200 euro. De twee mannen die gisteren zijn aangehouden in het huis in Hilversum waar een explosief is gevonden, zitten nog vast. De twee wonen niet in het huis. De politie is nog steeds op zoek naar de bewoner. Na de vondst van het explosief moesten de bewoners van bijna 30 woningen in de omgeving enige tijd hun huis uit. Het weer eerst nog zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Het is zo'n 17 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen eerst veel bewolking, maar smiddags ook af en toe zon. Er vallen geregeld buien. En het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. tussen Knopen Diemen en Muiden 3 kilometer, een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Knopen de Badhoevedorp en de Nieuwe Meer 2 kilometer, bij de Nieuwe Meer zijn twee rijstroken dicht, en ook een ongeluk op de A10 Ring Amsterdam, tussen Oostdorp en Oud-Zuid 2 kilometer richting Amersfoort. tussen Oud-Zuid en Rij is de linker reisholk dicht, door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Knopen Dunette en de Meer 7 kilometer.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu zandvoort op zondag. You know, I was I was wondering, you know, if, if you could keep on. because the force it's got a lot of power and it me feel like it, it, it Van het debuutalbum Off the Wall van Michael Jackson als soloartiest. Is dit Don't Stop Till You Get Enough. Off? Nou gelukkig hebben we nog twee uur te gaan. In Zandvoort op zondag op deze uh, 12 oktober 2014. Met sport, lokale informatie en muziek nu van Propaganda.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 We moeten en springen, vliegen, tuigen, vallen, langs staan en weer doorgaan We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen En kunnen we dan misschien als het er komt. Wat over koetjes, voetbal en een lot praten Nou dacht het, zie, zei Je, het gaat niet goed We moeten en springen, vliegen, tuigen, vallen, langs staan en weer doorgaan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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Om twee springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien al zulke. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, Adjeet, ga je goed.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Bijzondere combinatie, New Call Collective en Guus Meuwes met opzij, opzij, opzij. En daarvoor Propaganda met Duel. Ook een duel werd uitgevochten op het circuit van Sochi. Want Lewis Hamilton heeft vandaag in Sochi op overtuigende wijze... de eerste Grand Prix van Rusland in 100 jaar gewonnen. De Mercedes-coureur verstevigde daarmee zijn koppositie in de WK-stand. Op gepaste afstand legde Hamilton's teammaat Nico Rosberg beslag op de tweede plaats. Valtteri Bottas van Williams passeerde als derde de finish. De McLaren's, Jensen Button en Gavin Magnussen werden onder toezicht in oog van uh, Poetin als respectievelijk vierde en vijfde afgevlagd. Waarmee uh, Fernando Alonso in de Ferrari en Daniel Ricciardo in de Red Bull Racing afproefden. Hamilton bezit met nog drie Grand Prix-weekenden voor de boeg. 291 punten, 17 meer dan Rosberg. Er zijn nog maximaal 100 punten te verdienen. En Mercedes is dankzij de 1-2 al zeker van de titel bij de constructeurs. Voorafgaand aan de race hielden de coureurs een eerbetoon aan Gilles Bianchi. Die na zijn zware crash op Suzuka van vorig weekend in het ziekenhuis ligt. Zijn toestand is stabiel, maar kritiek. De coureurs verzamelen zich rond een plek op het asfalt waarop de boodschap Jules We Are Supporting You was geschreven. Marusha besloot geen vervanger in te zetten voor Bianchi. Max Chilton was zodoende de enige Marusha-coureur in actie. In Sottsin, de Brit, die viel al snel uit. We hebben er worden nog drie races verreden dit jaar. In de Verenigde Staten op 2 november, Brazilië 9 november en Abu Dhabi op 23 november. Met de tweede plaats in de Grand Prix van Japan heeft Marc Marquez zich zondag voor het tweede jaar op rij verzekerd van de wereldtitel in de MotoGP. De wedstrijd op het circuit van Motegi werd gewonnen door zijn landgenoot Jorge Lorenzo van Yamaha. Marquez op de Honda werd vorig jaar op 20-jarige leeftijd de jongste wereldkampioen ooit in de koningsklasse van de motorsport. Zijn voorsprong is zo groot dat niemand hem in de resterende drie races kan achterhalen. Marquez won dit jaar de eerste tien races... en daarmee evenaarde hij het record van de legendarische Italiaan Giacomo Agostini. De Zwitser Thomas Luthi die boekte in de Moto2 voor het eerst in twee jaar weer een overwinning. In Japan bleef hij de Spanjaarden Maverick Vinales en Esteve... Rabat voor. Rabat die bouwde zijn leidende positie in de tussenstand... met zijn derde plek verder uit. Hij heeft 294 punten. De Vin Mika Kallio... die zondag vijfde werd volgt met 256 punten. In de Moto3 ging de winst naar Alex Marquez. De Spaanse klassementzaamvoerder troefde zijn landgenoot Efren Vasquez af. De Zuid-Afrikaan Brett Binder werd derde. En de Nederlander Jasper Iwema... Kwam als 20 over de finish. Scott De Roo viel uit. Na een rit van uh, 176 kilometer van Peking naar Xian troefde de Amerikaan uh, Tyler Farrar. De Sloveen Luka Metskek, winnaar van de openingstappen. En de Belg Nicolas Maas af. We hebben het over de derde ronde van de ronde van Peking. Moreno Hofman die kwam als uh, vierde over de finish. De broers Danny en Boy van Poppel arriveerden achter elkaar op uh, plek 7 en 8. De Belg, Philip Gilbert, zaterdag de beste in de tweede rit, behield zijn leidende positie in het algemeen klassement. De etappe werd zaterdag door de slechte luchtkwaliteit ingekort. Zondag zag er opnieuw niet goed uit. Maar omdat de situatie verbeterde, gingen de renners toch van start. Goed, tot zover even wat sportnieuws. We gaan verder met Anita Meijer. When I was young, I felt the need of learning, learning. I was told Kept the wheel on Turning Turning Still I'm trying To find peace of my Inside Once in your life You feel the earth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 When I Beautiful girls yeah. All over. Bruno Mars, nothing on you. En daarvoor Anita Meijer met uh, Why? Tell me why. Het is 1 uh, voor half vier, We gaan kijken naar de dier van de Week. Ik ben een beetje van de slag af, want ik doe het nooit. Maar uh, ik schijn dit te moeten doen op, zond op zondag. Dus dan doen we het maar gewoon. In uh, Dieren te Huis uh, Kennemerland zitten nog een aantal kittens die een liefdevol thuis zoeken. De leeftijd varieert van 10 uh, weken tot 5 maanden. De kittens zijn zindelijk en sociaal met andere katten. Ze spelen allemaal graag met elkaar. Er zijn ook kittens die zo gek op elkaar zijn uh, dat die samen een fijn thuis zoeken. De meeste kittens zijn lief en gezellig, maar er zitten ook een aantal bij die iets afwachtender zijn. Niks mis mee, maar die worden niet geplaatst in het druk gezin. Maar alleen bij mensen die er de tijd voor nemen om ze te laten wennen aan een nieuwe omgeving. De kittens hebben hun eerste enting gehad en moeten hun tweede bij een nieuwe eigenaar krijgen. En op de duur willen ze graag naar buiten. Maar uiteindelijk pas nadat ze geneutraliseerd staan. Neutraliseerd, maar goed. Voor meer informatie kunt u bellen of uh, kom gewoon even langs tijdens de openingstijden Dieren thuis, Keesomstraat, nummer 5 in Zandvoort. Ze zijn geopend van 11 tot 4 op maandag tot en met zaterdag. En uh, wil je even bellen, dan kan het hè. 023 57 1388 is het telefoonnummer van uh, het Kenneberg Dierenthuis hier in Zandvoort. Goed, we gaan verder met Doodzan. Hier is Val. Come on, while the rain's is cold. Slow down, breathing on your own. And the world keeps spinning around while we're diving in And the world is bringing us down, leaving marks on our skin Cold wind beneath our wings, breezing out till we let it in Don't we all fall, don't we all fall Chasing lights of the dying limbs, change will come if we Don't we all fall? Don't we all fall? Don't we all fall? Stone cold by a silver sea, ripped off off just make believe, and we all keep traveling till the light.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 Nou, deze is was wel even uit een uh, oude uh, verstofte doos gevonden. Brian Adams en Mel C. Tijd meer gehoord. When You're Gone hoorde je op CFM. En daarvoor Dozen met, met uh, Fall. Dit is CFM Zandvoort. Hey. De lokale over voor Zandvoort en Bentveld en omstreken. En nu op CFM hoor je Train met Hey Soul Sister. You'll Bang, bang, cockin' it Queen, Nicki, dominant, prominent. Yeah. It's me, Jesse, and Ari If they test me, they sorry Riders up like a Harley Then pull off in this Ferrari yeah. If he hangin', we bangin' Phone ringin', he slangin' It ain't karaoke night But get the mic, cause I'm singin' yeah. uh, Ardianne Grande en uh, Nicky Minaj... bang, bang, misschien wel in de Your Breakdown te vinden. Uh, kijk even op de Facebookpagina van de uh, Your Breakdown. En je weet het. En daarvoor train met Hazel Sisters. Voor Zandvoort en de regio. De provincie Noord-Holland gaat 170 bomen langs de kappen. De bomen zijn gemarkeerd met gekleurde stippen. De kap van de bomen is noodzakelijk volgens de provincie... omdat ze een gevaar vormen voor de veiligheid... Het gaat om 30% van de bomen. Ze worden gekapt omdat ze te dicht op elkaar staan. Automob uh, verder nieuws over de zeven, want vandaag is een, in alle vroegte een automobilist met zijn wagen in de bosjes terechtgekomen. Nadat hij naar eigen zeggen moest uitwijken voor een hert. Het ongeval gebeurde rond kwart over vier... toen de auto vanuit Zandvoort richting Haarlem reed. Ter hoogte van de wegversmalling, waar momenteel werkzaamheden plaatsvinden... dook opeens een hert op. De man wilde die rondwijken en kwam vervolgens op de heuvelzand... die tussen de twee wegen ligt en schoot vervolgens... via de andere weghelft de bosjes in. Gelukkig kwamen er op dat moment van het ongeval geen tegenliggers. Brandweerambulance en politie kwamen met spoedassistentie aan verlenen... En alle inzittenden van de wagen kwamen met de schrik vrij. De wagen liep aanzienlijke schade op. Een bergingsbedrijf heeft deze afgesleept. Het hert bleef ongedeerd en is na het ongeval niet meer gezien. Niet denken maar doen, dat dachten twee Zandvoortse ondernemers... toen ze het erover hadden om iets te doen voor het glazenhuis. Serious request. Inmiddels is Zandvoort Loopt een succes... en neemt het aantal inschrijvingen snel toe. Zandvoort Loopt is een sponsorloop van Leeuwarden via Zandvoort naar Haarlem en bestaat uit twee delen. Een kleine groep van 10 à 15 lopers zal op 21 december in estafettevorm lopen van Leeuwarden naar Zandvoort, een afstand van ruim 150 kilometer. Eenmaal in Zandvoort aangekomen sluiten ingeschreven hardlopers zich aan om als één grote groep naar de Grote Markt in Haarlem te lopen. Aangekomen in Haarlem zal een cheque met een hopelijk een groot bedrag overhandigd worden aan de desjockeys van het glazen huis. Ken het nieuwe boer? Een van de initiatiefnemers zegt over Zandvoort Loopt. Onze actie wordt zeer enthousiast over ontvangen in Zandvoort... en uh, omgeving door de inwoners, ondernemers, scholen, sportverenigingen en het VVV. De uitingen met een aankondiging van deze loop zijn dan ook al door heel Zandvoort te zien. Hierdoor hebben zich al tientallen hardlopers ingeschreven. En ook hebben de eerste sponsoren zich inmiddels gemeld. Maar voor dit goede doel kunnen dit natuurlijk niet genoeg zijn. Door in te schrijven doneren de deelnemers automatisch aan het goede doel voor dit jaar. Aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden. De website is een meter opgenomen om de bezoekers op de hoogte te houden van het bedrag dat er al is gedoneerd. Om deze sponsorloop voor het goede doel voor iedereen toegankelijk te maken... hebben we ook de mogelijkheden opgenomen om in Overveen aan te haken. De lopers vanuit Overveen lopen dan 5 kilometer in plaats van 10 die de lopers vanuit Zandvoort moeten afleggen inschrijving staat open voor iedereen en die wil hardlopen voor het goede doel. En kan eenvoudig via de website van Zandvoortloopt. Dat is heel simpel www.zandvoortloopt.nl Nou, tot zover even de lokale en regionale informatie hier bij ZFN. Wij gaan weer verder met muziek. Nou en wat voor muziek. We gaan weer de jaren tachtig in met de Human League. Don't you want me baby. Truce in a... She love thing happening here baby What?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 Van You want Me, fun, love and Criminals, Snoopy, Scooby Snacks. En The Cat Empire met Brighter Than Gold. Drie platen dus af elkaar in Zandvoort op zondag. We gaan nog eentje draaien voor het nieuws van vier uur. Echte Aussie Sound op CFM. A midnight All met The Bats Are Burning.